Goedemorgen, Sanne Weustink, de nieuwe directeur van Jan van Bezaal Cultureel Centrum Goorlen. Wie is toch die nieuwe directeur? Dat vragen de mensen in Goorlen en reel zich af. Wanneer bent u begonnen? Laten we daar eens mee beginnen. Um, per 1 mei ben ik begonnen aan mijn nieuwe functie. En um, dat was natuurlijk maar een korte periode, omdat wij een zomersluiting hadden. Dus ik heb uh, voor de vakantie uh, twee maandjes mee kunnen kijken en uh, al heel veel uh, um, hectiek om me heen gezien. Daarna uh, hadden we een maandje vrij, kon ik dat eens dus rustig op me in laten werken en uh, nu uh, sinds ruim een maand zijn we weer open. En vol nieuwe ideeën gaan we, gaan we van start. Ja, ja. ja, van bij die hectiek voor de vakantie. Nou, tot uh, mei, tot half mei uh, hadden we nog een professionele programmering. Er waren nog een aantal uh, geprof, uh, professionele artiesten geprogrammeerd. En uh, daarna hadden we heel veel scholenopleidingen die hun afsluiting, hun uitvoering, uh, hun diploma-uitreiking hier deden. Dus um, heel veel grote groepen, soms ook met uh, eindmusicals van uh, basisscholen. Drie keer per dag uh, kwamen er weer opa's, oma's, zusjes en begon al... Alles weer opnieuw. Dus dat was heel leuk om te zien. Uh, dan zie je ook heel veel bekenden natuurlijk die je kent. Van scholen, van verenigingen, uh, uh, van Fontis. Um, nou ja, noem maar op. Dus, uh, maar goed, dat is niet uh, zoals uh, normaal tijdens het jaar is met een programmering. Dat s'avonds de voorstelling is en in het weekend is s middags En dat het allemaal uh, uh, loopt zoals je verwacht dat het loopt. Want met leerlingen werkt het toch net iets anders vaak. Dus je maakt er meteen van alles mee hier. En je zegt dat je een heleboel mensen kent. Dus dan denk ik, hey, komt zij uit Goorle? Komt ze uit Tilburg? Waar komt ze in godsnaam vandaan? Nee, ze komt uit Loenen aan de Vecht. Daar heb ik uh, uh, heel lang gewoond. Ik heb mijn middelbare school in Hilversum gedaan. En uh, daarna ben ik naar Amsterdam gegaan, naar de hotelschool. Daar heb ik ook uh, gewoond, uh, mijn man ontmoet, uh, eerste kindjes gekregen. En uh, acht jaar geleden zijn wij naar Goorle verhuisd. Mijn man komt uit Brabant, dus uh, daar kwam het idee vandaan. En ik kwam hier dus al langer uh, voor weekendjes of uh, feestjes en partijen. En ik vond het een heerlijke omgeving, dus ik dacht, uh, dat, dat spreekt me aan, ik ga mee. En uh, zo zijn we acht jaar geleden hier, uh, hier terechtgekomen. Ja, en toen heb ik eigenlijk vanaf uh, het begin al allemaal vrijwilligersactiviteiten op me genomen, uh, met drie schoolgaande kinderen heb je natuurlijk een heleboel ouders van het schoolplein al uh, meteen krijg je erbij cadeau. Dus uh, ja, zo ben ik eigenlijk een beetje in het gemeenschapsleven gerold hier. Zo begon hij dus. En nu heeft u dan een dubbele taak of heeft u dat doorgeschoven naar uw man, het huishouden en met de kinderen? Nou, dat zou heel leuk klinken als ik dan zeg dat delen wij natuurlijk. <laughs> en uh, in de praktijk is dat ook zo hoor. Maar uh, mijn man werkt wat verder weg. Ik zit uh, ja, natuurlijk twee kilometer van huis, dus dat is iets makkelijker te combineren. Uh, de oudste twee kinderen zitten op de middelbare school, dus uh, die zijn al heel zelfstandig eigenlijk. Mm. En, uh, en de jongste die uh, heeft veel vriendjes en vriendinnetjes in de omgeving... Um, ja, en smiddags uh, heb ik nu ook het geluk dat ze gewoon lekker met z'n drieën thuis kunnen zijn. Dus uh, ik werk ook uh, af en toe vanuit huis. Ik ben af en toe onderweg als ik naar andere theaters ga of afspraken heb met impresariaten bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus uh, ja, dat is allemaal prima te combineren. En ik werk natuurlijk veel in het weekend en s'avonds ook. Dus uh, dan kan ik uh, smiddags uh, nog eens een uurtje thuis zijn. Dus het is mooi te plooien eigenlijk, het geheel. Ja, oké. Okay. Nou, meteen inkijk je in uw privéleven. Hè. Um, begonnen in mei, uh, uw voorganger was Paul Cornelissen. Um, heeft u. Ja, wat, wat behoudt u van zijn beleid en wat wilt u anders doen? Of wat doet u nu al anders? Eh. Um... Nou, vooropgesteld dat uh, Paul en ik uh, onze, de samenwerking tussen uh, het cultureel Centrum Jan van Mezaal en Theater Tilburg uh, voortzetten. Hij werkte al met, uh, met ze samen. Ja. Uh, nou ja, dat blijf ik natuurlijk uh, heel graag doen uh, om verschillende redenen. Ik denk dat het belangrijk is om het cultuuraanbod af te stemmen wat we in de regio bieden. Uh, theaters hebben het uh, niet makkelijk. Uh, je moet toch een, een uh, gevarieerd aanbod brengen. Dan moet je toch een beetje afstemming uh, met je omgeving uh, hmm. voor hebben, denk ik. Zodat niet uh, iedereen uh, dubbele uh, voorstellingen boekt. Paul Cornelis is daar nu de programmeur, hè? dat maakt het natuurlijk ook mooi, want hij heeft hier de ervaring en dan kunnen jullie. Ja. Dat klopt, hij kent het publiek in Goorle, ja, ja. uh, hij kent uh, veel artiesten, dus hij weet ook een beetje wat, wat wel, wat niet, mm -hmm. waar een beetje meer van, waar een beetje minder van, van, van klassiek, dans, uh, maar ook gewoon vaktechnisch weet hij veel dingen, uh, op gebied van dans bijvoorbeeld kan niet alles op ons podium. Maar Paul heeft zoveel contacten en ervaring dat hij precies kan aangeven... Nou, Sanna, die kan je wel uh, boeken en die kan je ook nog eens proberen. Dus dat maakt het heel fijn. Leuk zeg. Dat, uh... En mooi dat het zo samen kan ja. gaan. Hè? Ja, daar ja. ja, ben ik echt heel mm. blij mee. En uh, dus dat, dat wil ik ook allemaal zeker zo houden. Mm. Uh, wat ik graag zou willen zien is dat er meer um, Goorlenaren... Die niet in het Jan van zou kwamen in het verleden, eh, omdat ze bijvoorbeeld niet naar het theater eh, wilden of eh, niet lid zijn van een vereniging hier, eh, dat ze daarvan meer in ons huis kunnen ontvangen. Om, voor wat voor een reden dan ook. Dan denk ik van, van uh, uh, een aanschuiftafel om te ontbijten tot uh, een uh, ontmoetingsplek voor mensen die, uh, ja, die minder aanspraak hebben uh, buiten, buiten hun huiskamer. Ja, want wie zijn die mensen dan? En, en ja, wie zijn die mensen en hoe denkt u ze dan hier te krijgen? Hoe, hoe... Ja, hoe bereikt je ze? Ja, nou de, de veel mensen verwachten toch van uh, een theater. I, de, daar gebeurt iets waar ik een mening over moet hebben. Waar ik verstand van moet hebben. Ik ben nog no nooit naar toneel geweest. Ik heb geen verstand van kunstwerken. Ik weet, en uh, dat wil ik een beetje wegnemen. Dat het helemaal niet hoeft. En ik denk uh, door ook uh, een aantal bezigheden in de foyer bijvoorbeeld te organiseren. Uh, zoals al gebeurde. Maar dat nog iets verder uit te breiden. Dat mensen ook gewoon letterlijk een drempel minder over hoeven. Want ze hoeven niet door die theaterzaaldeuren... waar iets achter gebeurt wat ze niet van tevoren kunnen inschatten. Maar dat ze gewoon hier al in de foyer zien... oh, leuk, dat is muziek. Of oh, ik kan uh, meezingen met een koor. Of uh, ik, ik kan daar meedoen aan een activiteit. Zonder dat, ik meteen, uh, dat er van alles van me verwacht wordt. En dat ik een mening moet hebben. Denkt u dat die mensen een drempel voelen? Of weet u dat? Hoe heeft u dat onderzocht? Ja, dat weet ik. Ja, want ik, uh, in wat ik al zei, in verschillende hoedanigheden heb ik uh, vrijwilligerswerk gedaan. Van uh, collectes organiseren tot uh, Stichting Met Je Hart in Goorlen. En dan kom je natuurlijk uh, en uh, bijvoorbeeld voor de Stichting Met Je Hart in aanraking met uh, de eenzame ouderen. Die zelf moeilijk de deur uitkomen. Dus die spreek je intensief. Dus maar nu ook... de week ook hè, van de eenzame Precies. mensen. ja. ja. ja. En uh, de vrijwilligers spreek je ook daarbij. Uh -huh. En dat zijn ook mensen die zijn over het algemeen heel sociaal bewogen, staan midden in de gemeenschap en die horen van alles en vertellen mij dan ook van alles waarvan ik denk, ja... Maar uh, dat is helemaal niet zo. Maar mensen weten het niet. Mm -hmm. Je hoeft hier helemaal geen entreekaartjes te betalen bij de voordeur. Mm -hmm. Je mag hier gewoon naar binnen. Je mag hier gewoon koffie drinken. Je mag hier de krant lezen. Je hoeft hier niet eens iets te drinken. Dus dat... Uh, oh, ja, dat, dat bedoelt u met geen gehoor. entreekaartjes betalen Doe. bij de voordeur. Ja. Wel als je uh, theater in gaat. Maar je bedoelt gewoon om hier binnen te hier, komen. Precies, ja, precies. Ja, ja. Goede mm -hmm. toevoeging. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Klopt. Oké. Okay. Ja. Um, nou, u vertelde net al. U heeft hiervoor... Ja, u kwam hier met uw man uh, wonen en u dacht, nou, hoe ga ik me hier invoegen? En uh, wat zal ik eens gaan doen? Vrijwilligerswerk gedaan op allerlei gebied. Um, is dat dan het, ook al meteen het antwoord op wat heeft u hiervoor gedaan? En misschien ook van, heeft u ook iets vergelijkbaars al eerder gedaan? Um, nou, eigenlijk mijn werkende leven was vrij commercieel van insteek. Ik heb... Uh... Vertel, ja. ja, ja. ja. Ik, heb, uh... ik heb een hotelschoolopleiding gevolgd. Dus uh, ik ben ook meteen begonnen in de hotellerie, verschillende afdelingen uh, gerund. Maar ik merkte wel al, er moet voor mij een commercieel uh, randje aan zitten. Want ik vind die, die uitdaging leuk en, uh, en ik ben vrij doelgericht. Ik denk dan dat je uh, naarmate, misschien wel ook naarmate je ouder wordt, uh, je net iets meer uh, sociale voelsprieten ontwikkelt. Waardoor je denkt: ja, dat is allemaal leuk, geld verdienen, hartstikke belangrijk. Maar ik wil ook iets meer bijdragen dan dat. En uh, dus, dat is zeker een raakvlak met hier. En uh, nou ja, wat betreft mijn werk na de hotellerie, uh, Ik heb in een uh, internetbedrijf uh, gewerkt, eigenlijk heel lang, een jaar veertien. Ja, en uh, de laatste vijf jaar heb ik ook nog echt weer in de hotellerie gewerkt. Voor zes hotels in het zuiden van het land. Allemaal in Limburg, één in uh, uh, ook, mm -hmm. België. Ja, en toen, uh, toen kwam er uh, ja, zo'n mooie kans voorbij uh, met het Jan van mezou, dat ik dacht, oké. Daar ga ik voor. Ja. Ja, dus ja. uw man kende u al daarvoor vanuit Amsterdam. En daarna bent u in Limburg gaan werken ook. Ja, ja oh, Oké. Okay. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Um, ja, dus als ik het goed hoor, dan zegt u, ja, ik begon ik met het commerciële. Hè. Ik ben, uh, ja, toch een beetje commercieel in, moet ik zeggen, in de hotellerie. Of in ja. de evenementenbranche ja, of, of wat, hospitality. Echt, ja. Opgeleid, maar dan leer je natuurlijk ook veel van dat, die commerciële kant. Mm -hmm. En daarna begon je eigenlijk eh, toch die volsprieten te ontwikkelen. Van, uh, wat speelt er eigenlijk in zo'n samenleving? En goh, ja. uh, wat lullig, die mensen komen niet naar binnen. Hoe, hoe moet dat nou? En uh, toen u zich hier bent gaan vestigen, dacht ik, nou, ik ga gewoon eens kijken wat hier allemaal leeft. Ja. En toen heeft u zo eigenlijk een beetje de combinatie gemaakt tussen... Hey, het commerciële, maar toch ook de samenleving. En kan ik iets bijdragen daaraan? Ja. Zeg ik dat goed? Ja, ja en dat is... Um... Dat vind ik heel mooi, uh, van het Jan van M'n er zijn bijna dertig verenigingen die hier uh, gehuisvest zijn. En uh, de ene vereniging bestaat voornamelijk uit dames en de ander voornamelijk uit heren en uh, van alles gemengd. Uh, veel natuurlijk met muziek, uh, instrumenten, maar ook zang. En als je uh, ziet hoe je uh, alles kan combineren en hoe je al die uh, touwtjes aan elkaar kan knopen... Ja, dan, dan zie je echt synergie ontstaan. En dat, is, dat vind ik prachtig van zo'n gemeenschaps, um, ja, gemeenschapsding, zou ik maar mm. zeggen. Een beetje huiskamereffect, mm. ja. Noem eens een voorbeeld van hoe je dan die touwtjes aan elkaar knoopt. Nou, ja. uh, <laughs> uh, wij hadden hier bijvoorbeeld, dat is een beetje uh, qua indeling... Uh, hadden wij de biljartvereniging, die stond uh, op de overloop, op de eerste verdieping, uh, al jaren... En uh, ik als bezoeker dacht ook wel eens... God, wat staan die mannen hier nou toch op de gang te biljarten? En wat zijn het er veel ja, ook? Want boven bij de lift? Als je ja, komt, ja, als je de lift uitstapt, dan ja, zag ja. je ze altijd. Ja. En uh, nou ja, toen, toen stond ik hier aan het roer. Toen dacht ik, ik ga eens met ze praten. Wat zij er eigenlijk van vinden. En of we dat niet anders kunnen doen. Of uh, nou ja, wat de ja. mogelijkheden zijn. Ja. En uh, toen, uh, na een gesprekje, toen waren we eruit... dat zij ook wel uh, naar een andere ruimte zouden willen. Dus toen heb ik daar eens even goed over nagedacht. En uh, toen zijn ze verhuisd naar een, uh, een lokaal. En ik had natuurlijk meteen dezelfde nacht... Uh, lag ik in bed na te denken... hoe krijg ik die biljarttafels daar weg? En hoe moeten die door een gewone, een, uh, een gewone deur? En nou ja, ja. uiteindelijk ja. is dat gelukt... Toen waren zij daar helemaal in hun element, in hun nieuwe uh, accommodatie. En toen zei ik, ja, die vloerbedekking op jullie oude uh, locatie, die, is, die moet eruit, die moet vervangen. Wat een toestand. Bij de lift daar. Bij de lift. Dus dat is allemaal tape om het bij elkaar te houden. En toen zeiden ze meteen spontaan, oh, maar wij komen jou helpen. Morgen om negen uur, dan zijn we er met een paar. Dan gaan wij die vloerbedekking eruit trekken voor jou. Dat scheelt allemaal weer in werk. En, nou ja, dat, dat is zo leuk. Ja, ja. Dus die komen dan uh, iedere dag even kijken hoe het vordert... en ja. uh, of ze nog iets kunnen, kunnen bijdragen... Een van de vrijwilligers, die stond ook meteen op en die zei... ook oh, kan wel helpen schilderen, ik klim op die ladder. Ja, ja, ja, dat is dan, want ja. dan wordt het iets wat iedereen samen heeft gemaakt. Ja, ja. En dat vind dus ik zij leuk. blij, jij blij. Heel blij. Ja. Uh, wat heb je te maken met het hele theatergebeuren? Nou vertelde je net al even over, gelukkig dat Paul Cornelissen... Je hebt die brug met Tilburg nu, ja. met Theater Tilburg. En uh, hij kent het hier. Ja. Wat, hoe, hoe los je dat verder op of, of redt zich dat nu? Oh, nee, ja. dat wordt heel leuk. Tenminste, ja. ik zie dat voor me ja. als heel leuk. Ik heb uh, meteen uh, ook aangegeven toen ik begon... dat ik graag zelf uh, wil gaan programmeren. Dus uh, nou, dat ga ik ook doen. En uh, dat is nu eigenlijk al een beetje begonnen. Ik had verwacht dat het in oktober, november zou starten. Maar ik had in juni al mijn eerste presentatiedag... van een grote uh, impresariaat. Dus dat, uh, dat kwam best wat snel... Maar uh, dat ga ik zelf uh, doen. Hoe moet ik me dat en... voorstellen? Presentatiedag. Ja. Presenteer jij dan aan een boekingskantoor of komt het boekingskantoor zich aan jou presenteren? Nou, het zijn eigenlijk uh, inderdaad georganiseerde dagen voor hoteldirecteuren. Of hoteldirecteuren? Ja. Kijk, ik zit er nog in. Ja, ja. Theaterdirecteuren ja. en programmeurs. Mm -hmm. En uh, daarin laat uh, één of, of soms twee impresariaten laten dan hun oh, aanbod ja. zien. Impressariaten, uh, ja. Ja, Klopt. voor... Uh, uh, het komend seizoen. Dus dat is dan uh, heb je het over 2018, 2019. Mm -hmm. En uh, ja, dan na afloop, het is een soort snoepwinkel, krijg je een brochure mee. En er staan al die voorstellingen in, van musical tot dans, tot zang, tot tributes, tot nou van alles. Ja, en dan kan je dan uit gaan kiezen. En er staan dan prijzen bij. Yeah. En dan moet je uh, ja, in je budget moet je ook gaan uitvinden mm -hmm. hoe dat, uh, hoe mm -hmm. dat uitpakt. Mm -hmm. Ik kan me zo ja. voorstellen, want je zit dan ook met anderen daar te kijken, met andere uh, theaterdirecteuren. Ja. En dat je dan meteen zegt: Goh, hé, hey, als we dat nou eens met z'n vieren samen inkopen of zoiets, stel ik me voor. Ja, maar het is, er zijn uh, wel uh, meerdere kanten aan. Want uh, de ene artiest is de andere niet. Uh, dus de een zegt: ik, kom, uh, ik vind het prima om drie keer dezelfde kant op te komen in één seizoen. En de ander zegt: mm, Ik weet niet, uh, de, ik, ik heb liever wat meer spreiding. Uh, door het land, dus uh, om nou en in Goorlen en in Tilburg te staan. De ene artiest is, heeft natuurlijk ook meer uh, bekendheid dan de ander, uh, spreekt een heel ander publiek aan. Uh, mensen die uh, van cabaret houden zijn weer anders mm -hmm. dan uh, uh, mensen die echt voor klassiek gaan, uh, experimentele dans, ik, ik roep maar wat. Tuurlijk is er een groep die alles wil zien en die dat allemaal combineert, maar je kan toch echt wel uh, groepen, uh, doelgroepen uh, ja. onderscheiden. Dus um, ja, je kan natuurlijk wel met een impresariaat uh, overleggen. Goh, als we nou uh, twee artiesten kiezen die in een kleinere zaal geprogrammeerd kunnen worden. Uh, kunnen we dan ook um, uh, de, de, de grote productie voor de grote zaal daarbij boeken. Dat je een soort... Uh, ja, het is een soort voordeel, voordeelsprijs. Ja, dat zou helemaal ja. mooi zijn, maar dat je het ook kan krijgen. Want ja, er zijn natuurlijk maar een aantal weken in een jaar en in een programmering. En uh, ik weet niet hoeveel gemeentes er zijn in Nederland, maar er zijn natuurlijk heel veel theaters die dat willen hebben. 300, dus, zoveel, maar ik weet niet. De... Ja, dus er ja. moeten natuurlijk toch soms, uh, soms keuzes gemaakt ja. worden. En uh, ja, dan ja. begin je toch een beetje met de, de voorstellingen die je heel graag wil hebben. Met die een beetje vast te leggen en te claimen. Ja. En de rest uh, ja, hou je dan nog ja. eventjes uh, achter de hand of in, in optie uh, ja. om, uh, om de rest van je ja. programmering te... Ik, ik kan me ook voorstellen dat sommigen denken, ja, zo'n dorp goorlen. Weet je wel, uh, wat komt daar, wat voor programmering is daar? En dat misschien daarom niet iedereen daar dan wil komen als ze inderdaad al wat bekender zijn. Of als ze ja, meer het... het... ...jonge, vernieuwende theatermakers zijn. Mm -hmm. Denk ik dat goed? Kan me er iets bij voorstellen? Ja, het um... ja, is, is heel uh, wisselend moeilijk te zeggen. Wat ik wel, uh, want ik moet natuurlijk het publiek hier ook nog leren kennen. Uh, wat ik wel merk in de huidige programmering, muziek slaat goed aan hier. Mm. Uh, we hebben meer muziek dan toneel bijvoorbeeld. Uh, eigenlijk ook meer dan uh, we cabaret aanbod hebben. Um, waar Gorle heel sterk in is, is uh, lokaal uh, aanbod. We hebben echt een paar hele mooie spottheater, uh, uh, uh, Tago, nou uh, uh, allemaal initiatieven die, uh, uh, weet je, de harmonie bijvoorbeeld uh, treedt op. We hebben Ley River Band, uh, die treedt hier ook uh, af en toe in de lobby of in de foyer. Dat is niet iemand hier uit huis, dat is geen huisgenoot zeg maar. Nee, maar dat zijn wel, uh, die repeteren hier wel een uh -huh. aantal keer uh, per uh -huh. jaar. Maar ja, daar komen gewoon heel veel mensen op af. Want het zijn toch allemaal mensen uit de regio. Die nemen natuurlijk ook hun vrienden en familie ja, ja, ja, ja. mee. Ja, dat. Uh, ja. Ik, uh, dus dat zijn de semi... Joseph, uh, het hangt aan de, aan de gevel. De musical, ja? Ja, de musical. Die komen gewoon vijf avonden uh, hier de theaterzaal uh, uitverkocht. Die zijn ze ook weer. Wie, wie doet dat ook weer? Is dat? Een spot, dat is spottheater. Ja, ja, ja. Een spottheater, kun je dat een semi-professioneel theater noemen? Nou, het zijn amateurs, maar uh, oh, ja, ja. ze hebben wel een, uh, een, uh, een nominatie voor, uh, uh, ik weet even niet welke rol. Ja. Ik dacht vrouwelijke hoofdrol, beste vrouwelijke hoofdrol, ja, amateur Tonio. Heb ik iets zo voorzien staan, ja. Binnenkort uh, in november in Carré uh, is de uitreiking uh, daarvan. Dus ja, het is, ik vind het echt, uh, het is echt hoog niveau. Valt me iedere keer weer op ja, hier. Dus volgens ik... mij zijn die steeds beter geworden, die spot. Ja. Ja. Ja. Mm -hmm. Maar ja, ook, ook uh, groepen zoals de Ladies. Dat zijn uh, een aantal dames uit Goorlen die uh, met elkaar zingen. En die iedere twee jaar uh, een voorstelling uh, hier mm -hmm. hebben. Ja, er is gewoon, uh, dat zijn ook gewoon vier, vijf ja. avonden ja. Gewoon volgeboekt in de kapel. Ja. Met echt een leuke regie. Uh, heel, heel tof zit het in elkaar. Mm -hmm. Dus ja, vind ik ook heel bijzonder. Ja, ja. Ik kan ja. me ook wel voorstellen hoor, dat juist van de groepen die uh, hier gehuisvest zijn. Dat als zij dan inderdaad zo'n voorstelling kunnen doen. en dan al hun vrienden en bekenden meenemen. en dat bindt ook Goorle weer. En dan ja. kunnen ze weer trots zijn. en ik zeg, hey, wat leuk. kijk, dat gebeurt hier ook. Ja. Hè? En daar komen ja. ook weer andere mensen op af. dan de mensen die uh, de, de professionele voorstellingen uh, kopen. Dus, uh, dus dat, ook dat is weer heel leuk. <lacht> <lacht> <lacht> ook dat is gewoon heel leuk om, ja. uh, om te zien. dat bij ja. al die. en ik zal vast een heleboel uh, vergeten. want er zijn er natuurlijk ook heel veel. Want met Factorium doen we bijvoorbeeld ook. Alles, want die hmm. uh, hebben hier hun huisvesting, dus uh, die hebben ook allemaal uitvoeringen ja, ja, ja, en, uh, ja, ja, ja, ja. en jonge talentjes. Ja, dat is uh, ja. heel mooi om te zien. Ik ja. krijg meteen allerlei associaties. Ja. Uh, wat er... um, ik wilde graag weten, waarom heeft u op die vacature, directeur Jan van Bezu, gereageerd toen? Dat was misschien, wanneer was dat ook weer? Februari, maart, zoiets, was dat? Ja. Ik kom komt een heleboel redenen. Nou, uh, sowieso het Jan van mezouw, daar kwam ik vaak al. Vanwege muzieklessen, danslessen. Uh, ik zing hier zelf bij een koor ook. Heel, uh, ja, eigenlijk niet voor optreden geschikt. Maar we hebben er heel veel lol in. Uh, ik uh, ben eigenlijk sinds ik hier woon ook al uh, lid van de vrienden van Jan van Mezauw. Dus ik kwam hier heel vaak. Um, het, het spreekt me heel erg aan. De combinatie van iets wat, ik, uh, ja, wat voor mij eigenlijk gesneden koek is. Het horeca gedeelte. Dat heb ik uh, mijn hele professionele leven al gedaan. En iets nieuws. Uh, wat het theater is. Maar ook zeker uh, het contact met de gemeente. Dat is uh, ook een heel nieuw uh, bijkomend iets. Want, uh, voor u? Ja. Voor jou? Voor mij is... Uh, uh, is uh, commercie uh, ja, vanzelfsprekend. Maar hier heb je natuurlijk toch te maken nog met een hele andere constructie. Uh, met uh, uh, een, een huisbaas ook. Uh, en dat is de gemeente hier. Het pand is van de gemeente. Dus uh, ja, dat is dus een hele andere dynamiek. En, uh, is het zo dat uh, Jan van Bezouw huurt van de gemeente? Ja. Of krijgen ze dat als subsidie? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Nee, huren van de gemeente ja. inderdaad. Ja, dus, uh, en uh, wij zijn ook een uh, gesubsidieerde onderneming. Tenminste, het theatergedeelte is een gesubsidieerde onderneming ook. Door de gemeente? Ja. Oké, okay. ja. Ja. Dus uh, ja, dus daardoor heb je, uh, heb je toch een, uh, een stevige band met elkaar. Ja. En, uh, en dat is nieuw voor mij, ja. dus dat vond ik ook leuk. En ik moet zeggen, in mijn omgeving zeiden heel veel mensen toen bekend werd dat Paul hier weg zou gaan. Nee. Uh, Paul Cornelissen. Zeiden heel veel mensen, Sanna, dat moet jij doen. Dus nou, ja, Dat is leuk, toch bemoedigd meteen. meteen. Aan denken. Ja, ja, ja. ja, toen dacht ik, oh wat leuk dat ze dat denken ja. en vinden. Ze. Nou, oké. En ja. ik heb ook inderdaad zo uh, tegen het bestuur uh, gezegd... dat ik inderdaad niet uit een theateromgeving kom. Niet die achtergrond heb. Maar dat het misschien wel heel verfrissend is. Ja. <laughs> nou, gelukkig vonden zij dat ook. Okay, nou, ja. Ja, ja, ja, ja. Ik zag je net, toen we het even hadden over de gemeente... wel even met je ogen zo kijken. Van, Je zei van, ja, heel leuk. Maar het is... Andere. En het is nieuw en, en ja, een andere dynamiek. Maar zit er ook iets lastigs aan? Nou, ja, nou, nee, ik vind het anders. Ik, ik ben uh, nooit, ik heb wel eens één project gedaan, maar dat was tijdelijk. En uh, uh, daar werkte ik als ZZP'er, dus dat had ik ook met gemeentes te maken. Maar goed, niet zo lang. Mm -hmm. En uh, nu denk ik, oh, dat is, dat, ja, dat werkt heel anders. En, uh, en ik vind het wel leuk ook om daar een beetje een, een kijkje in de keuken te kunnen nemen. Ja, ja, ja, ja. Op, uh, ja. Ja. Ja. Leuk, zo'n nieuwe partij, hè? Dat ja. neem je weer voor altijd mee, hè? dat ja. je weet hoe dat werkt. Ja, ja. precies. Ja, ja, ja. Dus wie weet, over tien jaar, denk ja. ik wel... Oh, <laughs> daar wil ik uh, in verder. Ja, ja, ja precies. Ja. Oké. Okay. Um, Heb je verder nog iets, dat schiet me nu opeens te binnen... te maken met dat, dat je ook nog sponsors zoekt? Of uh, is er nog meer geld nodig? Nou, in principe is mijn uh, opdracht om te kijken naar de toekomstbestendigheid uh, uh, van het Jan van Bezouw. In overleg met uh, het bestuur wat ik naast me heb. Want uh, Jan van Bezouw is een stichting, de Skag. Ja. Ik dacht al van de stichting culturele accommodatie goorlen. Ja. Klopt, klopt, klopt. Ja. Ja. Heel goed. Ja, ja. Uh, dus in overleg met hun uh, en met de gemeente... Um, en uh, ja, dan moet er een, een koers bepaald worden. Uh, hoe we dat, uh, dat aangaan vliegen, zal ik maar zeggen. Mm. En, uh, ja, en daarin moet je denk ik ook uh, keuzes gaan maken in de toekomst. Um, ja, dus dat, dat, is... ja, dat klinkt best wel eng. Uh, van de, de toekomstbestendigheid en ook keuzes maken. Is het, was het zo erg, denk ik dan? Nou, um, zo erg... Dat denk ik inmiddels uh, uh, niet meer. Kijk, uh, wij krijgen een subsidie en dat mm -hmm. krijg je niet voor niks. Mm -hmm. En uh, ik heb nou een heleboel theaters in Nederland gesproken en um, uh, culturele centra. Mm -hmm. En um, ja, zo werkt het. Zo werkt het natuurlijk uh, voor musea ook. Een museum uh, wat zichzelf bedruipt, uh, dat moet geloof ik ook nog uitgevonden worden. Dus, uh, en cultuur is toch een groot goed. Dat merk ik nu aan alle kanten. Het is, het is echt iets uh, wat we door uh, moeten geven met z'n allen naar de, de komende generaties... En um, ik denk dat dat veel uh, waard is. Maar je moet natuurlijk altijd ook uh, als gemeente, uh, die maken natuurlijk ook hun afwegingen. Want zorg, hey, daar hoeven we het ook niet lang ja, over te hebben. Ja. Dat is natuurlijk ook enorm van belang. Onderwijs heeft ook de toekomst. Dus, dus ja, daar, uh, daar moet je het goed over hebben. Mm -hmm. en, uh, ik ik ben denk, ik denk al... trouwens wel, als ik je mag onderbreken, ja, ja, ja. dat hè, zorg is heel belangrijk is. Dat is het ook zeker. Maar ik kan me wel voorstellen, als je een bruisend culturele centrum hebt... Hè, een, waar, waar van alles te doen is, en dat ook die andere mensen... van ja. je zegt die eenzamere mensen, of die ja. niet over de drempel durven... dat die ook binnenkomen, ja. dat scheelt je weer een heleboel pillen. Ja. En zorg, ja. denk ik zo. Ja. En hulpverleners die ja. aan huis moeten komen, of ja... Uh, ja. Ja, dus daarom denk ik ook. Uh, en ik vind in Goorland wordt er heel veel samengewerkt. Er mm. uh, zijn heel veel instanties die met elkaar contact hebben. Gezamenlijke initiatieven ontplooien. Er zijn burgerinitiatieven. Het is ja, ik, ik, ik kan echt wel zeggen. Uh, dat aan heel veel gedacht is. Van uh, bibliotheek is ook heel actief, van taalcafés uh, tot um, uh, dementie. Dementie hebben ze natuurlijk. En uh, ook dementie. dementieavonden. Mm -hmm. uh, nou ja, van, van alles wat je maar kan bedenken. Uh, ja, Goorle heeft ook onlangs een soort prijs gekregen van beste gemeente uh, Met sociale ja, zorg. Hè, zoiets. Precies. Ja, precies. Ja. Dus uh, het is echt. Uh, ook ja, vrijwilligersleven ja. is mm -hmm. heel actief hier. Mm -hmm. dus, uh, dus, maar goed, ja, je, je moet het wel allemaal, uh, wel allemaal afwegen. Wat ga je ja. waar mee doen? Ja. En er zijn natuurlijk ja. nog meerdere locaties in de gemeente. Dus wie heeft welke rol? Ja, ja. dat vind ik wel ja. een leuk plaatje om over na ja. te denken. En, ja, uh, maar de, uh, we hebben bijvoorbeeld uh, onze kapel. Die wordt gesponsord uh, voor een aantal jaren door uh, de Annetje van puienbroek Stichting. Ja, dat zijn natuurlijk mooie initiatieven. Ja. En uh, die samenwerking, uh, ook daarin zie je weer die synergie. Ja, dat vind ik wel heel mooi. Mm -hmm. En dat soort uh, verbinding en samenwerking, daar, uh, daar ga ik mm -hmm. ook wel uh, naar op zoek. Ja. Mm -hmm. ja. wat, wat doe jij bijvoorbeeld terug dan voor zo'n anarchie van Pijnbroek? Is dat ja. Pijnbroek, van de familie ja. van Pijnbroek? Ja. Wat doe jij terug voor zo'n sponsor? Nou, zij hebben ervoor gekozen om de kapel uh, hun naam ook te laten dragen. Mm -hmm. En uh, zij maken daar een aantal uh, maal per jaar gebruik van. Um, en uh, ja, er zitten uh, met hun stichting meerdere linkjes nog in het Jan van Pzauw. Uh, waardoor je, ja, een beetje de... Ja, hoe zou ik het zeggen? Uh, waardoor je voor beide partijen er een samenwerking van maakt waar we blij van worden. Mm -hmm. laat, ik zo, mm -hmm. uh, laat ik het zo omschrijven. Ja, ja. Ja, um, ja. Ik weet ook wel dat uh, zo'n partijen of zo'n zo sponsoren het ook prettig vinden om elkaar dan bijvoorbeeld te ontmoeten. Waardoor ze ook weer nieuwe plannen kunnen trekken. Hè? Gebeurt ja. dat hier? Nou, zoveel sponsoren hebben we eigenlijk nee. nog niet. Nee. Dus um, uh, met uh, mevrouw van Puinbroek heb ik uh, ja, uh, wel uh, regelmatig contact. Uh, maar heel veel uh, sponsoren die zien elkaar hier op de uh, Vriendenavonden. Zijn de die zijn er wel? Van Jan van Bezouw. Oh, ja, dat ja. is de stichting uh -huh. uh, ja, voor, voor sponsoren uh -huh. zoals we ze nu kennen. Uh, particulieren en uh, bedrijven uh -huh. uit de uh, uh -huh. omgeving. En uh, dat zijn eigenlijk dus, ja, als je van sponsoravonden wil spreken... Mm -hmm. de sponsoravonden die hier worden georganiseerd. Ja, ja, ja. Dat is uh, vier keer per jaar. En uh, ja, superleuk. Ik kom er dus al acht jaar. Ik vind het geweldig. Uh, vier keer per jaar dus een voorstelling waarvan je niet weet wat er gaat komen. Dat is heel divers. We hebben wel eens naar een harpconcert zitten kijken. Er komt ook Cabaret voorbij. Uh, we hadden ook Cor Bakker een keer. We hebben... Uh, Karel Kraaienhoff oh, ja. zelfs een keer gehad uh -huh. van, hè, van de traan van Maxima. Uh -huh. <laughs> ja, uh -huh. precies. En dus dat is heel divers. Zo'n uh -huh. voorstelling duurt dan een uur, een uur en een kwartier ongeveer. Uh, en daarna is er, uh, is er een borrel met, uh, uh -huh. met happen. Uh -huh. Uh -huh. En um, ja, ik moet zeggen, we hebben nu zo'n ruim 300 leden. Uh -huh. 350 denk ik inmiddels. En dat is altijd heel geanimeerd. En um, dan wat, wat, merk je dat ja. mensen dat ook inderdaad de bedrijven die daar komen, uh, bij elkaar uh, komen. En uh, ja, dat is toch een beetje netwerk. Uh, precies, precies. Entertainment. Ja, ja, ja. Ja, ja. En wat, wat draagt zo'n vriend bij, uh, bij? Is dat een bepaalde vaste prijs? Of voor een, uh, ja, voor een uh, echtpaar uh, is dat 295 euro per jaar. Mm -hmm. En daarvoor krijg je dus die vier voorstellingen met z'n tweeën. Um, en uh, vier keer een uh, of drie keer eigenlijk een borrel met hap na afloop. Mm -hmm. Mm -hmm. En de vierde keer is in december een gala. Oh, okay, <laughs> dus dat okay. is eigenlijk het enige gala ja. nog wat Georle heeft volgens mij. En uh, dat is een galaavond met uh, uitgebreid buffet. Uh, en dat begint dan wat eerder, dat is op een zondag. Dus dan heb je eerst buffet, daarna de voorstelling ja, en dan ja, nog een borrel. Ja, ja, ja, ja. Dus uh, het is echt ja. moeite waard. Ja. Ja. Ik ben, nou leuk, dat ja. is voor mij weer nieuw. Ja, Tenminste, ik ben daar nooit geweest, laat ik het zo zeggen. Um, en ik kan me ook nog voorstellen dat er soms wel eens een bedrijf is wat iets in natura kan sponsoren voor je. He, maar ik weet nou, niet hoe deze bankjes zijn gekomen. Daar ben ik He? nu mee bezig. Ja, ik heb nu, uh, uh, vorige week heb ik twee afspraken gehad met, uh, met uh, mensen van de Hovel, uh, middenstanders. Uh, ik heb straks weer, ja, dit is, het centrum is uh, de Hovel hè, in Goorlen. Mm -hmm. En uh, ik heb ook uh, nog wat uh, ondernemers benaderd van ietsje verder weg, maar wel in Goorlen. Mm -hmm. <laughs> en uh, die komen ook langs. Dus gewoon eens kijken wat ook de behoefte daar is en, uh, ja, en wat de ja. mogelijkheden ja. zijn. Kijk, de cultuur en het maatschappelijke, dat wil ik hier wel vooropgesteld houden. Dus uh, het wordt geen, uh, uh, geen commerciële outlet met kraampjes in de foyer en weet ik het is allemaal, nadigheid, Gewoon die cultuur. Uh, want daar geloof ik in dat we dat, dat moeten behouden. Mm. Uh, dus in alle samenwerkingen zal dat een grote rol moeten spelen. Dus als er ondernemers zijn die zeggen, ja, nou daar kan ik me in vinden. Of ik vind het leuk om nou hè, mm. mijn klanten iets extra's te bieden. Of... Uh, wat dan ook. Ik ben bijvoorbeeld ook van plan om uh, een, een soort grote kerstborrel te organiseren. Waar ondernemers met hun eigen personeel uh, aan deel kunnen nemen. Zodat wij zorgen voor de aankleding, voor muziek, ja, kerstbomen. Ja, ja. Maar ook als kleine ondernemer met vijf medewerkers: dat je kan zeggen. Nou ja, om kantoor een kerstborrel drinken. Hmm, dat vind ik zo saai of niet speciaal genoeg. Ja. Ik ga gewoon hier naar het Jan van Mezou. Dat soort initiatieven. Ja. Heel erg leuk. In ieder geval, wat je net nog zei. Van... Dat je ook met hun personeel bijvoorbeeld... en soms kun je ook nog iets doen met... gewoon neem je echtgenotes mee. Hè? Want dat vinden die mensen vaak fantastisch. Ja. Hè? En dan, dat is dan ook voor, bijvoorbeeld voor een zoiets van kijk eens wat hij toch voor ons doet. Hij is blij met ons. Hè? Dit krijgen we cadeau. Ja, ja precies. Ja, ja, ja. ja, dat is precies de insteek. Ja, ja. ja en mooi dat je zegt... Uh, dat is dus een uitgangspunt van je... dat je zegt van nou, ik wil het je echt houden... voor de cultuur en de samenleving. Ja, ja. ja. Ja, en ik, wat ik een belangrijk onderdeel daarbij vind, daarom was ik net iets verlaat, uh, dat is de jeugd. <laughs> en, Daar hebben we het nog niet over gehad. Goed. Nee, precies, ja. precies. Uh, en um, Paul heeft dat al helemaal in gang gezet met alle basisscholen in is Een heel plan neergelegd, gewoon voor ieder schooljaar. Uh, dat groep 1 tot en met 2, 1 en 2 naar zo'n voorstelling komt. 3 en 4 zien een film. Nou, en ga zo maar door. Um, maar ja, dan gaan ze van de basisschool af. En dan ben je ze kwijt. Dus uh, er zijn wel uh, wat afspraken met het Mail heel, uh, uh, over uh, kortingen voor voorstellingen voor leerlingen. Maar ik wil dat eigenlijk nog iets meer uh, onder de aandacht brengen. Uh, nu zit er een hele groep van het Mail heel, uh, in de theaterzaal. Dus die heb ik ook toegesproken. Maar ook om ze uh, de combinatie te laten zien van uh, gewoon traditioneel theater, podiumkunsten... Uh, Enzovoort. Maar ook, je kan hier ook terecht als je wil vloggen, iets met social media wil gaan ondernemen, um, ideeën hebt uh, die je niet uit kan uh, voeren. We hebben hier ook de log uh, beneden in, het, uh, in de kelder, hè? Ja, <laughs> precies. Dus um, daar kan je natuurlijk ook van alles met techniek, journalistiek. Dus dat die kinderen zo vanaf 12 uh, nou ja tot en met 18 heb ik ze dan alweer een beetje in de klauwen. En, uh, nou, dus en allemaal manieren ik... om ze hier naartoe te halen. Ja. Mm -hmm. ja, en om dat ook niet spannend te maken. Nee, je hoeft niet naar een, een Shakespeare-voorstelling te komen kijken. Je kan ook gewoon zeggen... En dat, ik heb ook net in de zaal tegen ze gezegd... Je mag dat gewoon tegen mij zeggen. Sanna, ik heb een idee om te gaan vloggen... Of om een reportage te maken over een bedrijf. Mag dat uh, over het Jan van Mezaal? Dus... Uh, om het ook gewoon ja, toegankelijk te maken. Ik denk, uh, je moet de juiste middenweg vinden... Uh, tussen het aanbod wat wij willen laten zien aan onze bezoekers... en uh, uh, uh, het aanbod aan te passen aan wat de bezoeker wil uh, zien bij ons. Vind ik vind het leuk om te horen dat je net zei... ja, ik kan ze wel kortingen aanbieden. Maar inderdaad, dat dachten mensen in het begin... die met sponsors gingen, die gingen allemaal kortingen aanbieden. Ja, dan geef je het geld weer terug. Ja, ja. Dus, en. Ik denk nadat je moet kijken, van wat is de kracht hier? Wat hebben jullie in huis? Wat is het aantrekkelijker ervan? Ja. Uh, en, en dat kun je ze bieden, waardoor ze het gewoon leuk vinden om te komen. Daar gaat het precies. erom. Ja, ja, precies, ja. ja. ja. En als we, als we nog meer dingen uit de kast moeten trekken om het ja. nog leuker te maken... Ja. dan moeten we dat vooral ja. doen. En ik denk dat het belangrijk is om, om dat uh, te doen in samenspraak met, met je publiek en met je bezoek. Ja. Ja. Dus... Oh ja, net over die bedrijven dacht ik ook nog, ja, het gaat erom dat je een win-win-situatie creëert ja. voor allebei... En toen had je het net over die maaltijden hier organiseren... voor personeel en eventueel met echtgenoten. Uh, soms kan het bijvoorbeeld ook nog heel aardig zijn dat je denkt... hé, hey, onze technici, die hebben wij niet voor niks in huis... Goh, zou het misschien leuk zijn om ze de mensen een kijkje achter de schermen te geven... Ja. ...van een bepaalde voorstelling of met die musical. Ja. En dat vinden die uh, mensen, bijvoorbeeld de baas of zo, die, de, uh, hè, die vinden het fantastisch. Ja. Kunnen ze weer aan hun echtgenoten vertellen en Precies. snap je, dan weten ja. ze weer net wat meer dan de rest. Ja, ja. ja. ja een kijkje in de keuken vinden ja. mensen altijd ja. leuk. Ja. Dat is ook de reden dat we zijn gaan vloggen sinds een paar weken. Uh, Daar moeten we nog onze weg in vinden. Maar uh, gewoon om een beetje op te nemen wat er hier gebeurt in de keuken, achter de, uh, het podium, in de coulissen, op kantoor. Een beetje, uh, ja, hoe artiesten binnenkomen, hoe je ze uiteindelijk op het podium ziet. Ja, dat is toch heel verschillend. Ja. En wat het allemaal voor moeite heeft gekost om te komen waar ze staan op zo'n podium en hoeveel uren oefening en uh, ja... Ja, misschien interviews met zo'n artiesten. Ja, ja. En je ziet ook al wel dat artiesten vaak voor een voorstelling zelf nog al, al een inleiding geven op hoe ja. ze aan het stuk hebben gewerkt. En... Ja, precies. Ja. En na afloop, we hebben ook een, een aantal voorstellingen, dat moet ik nog even vastleggen. Maar dan komen de artiesten ook bij de nazit in de foyer uh, nog een toegift geven... Uh, we gaan ook eten, maaltijden serveren, voorafgaand aan een aantal voorstellingen. Dus dat gaan we allemaal promoten, uh, Nou, in schoolsbelang, social media, bij de log. Uh, dat we bijvoorbeeld... Maaltijden, maaltijden, ja. dus uh, kan de keuken dat aan? We beginnen, ja, ja, ja. Uh, we beginnen nu met uh, voorafgaand aan de kapelconcerten bijvoorbeeld, uh, gaan we ontbijt serveren onder de naam breakfast en bezouw. En dan van 10 tot 12 kun je ontbijten. Gewoon helemaal niks ingewikkelds, maar lekker croissantjes, jus d'orange, koffie, uh, gekookt eitje ja. en, uh, en hagelslag erbij. En uh, ook weer aanschuiftafels. Dus niet allemaal twee tafeltjes op een rijtje, maar gewoon met z'n allen bij elkaar. Veel kranten. Er komen twee de eerste keer hele leuke meisjes van uh, jaar 14. misschien wel 15. Ik hoop maar oh. mm -hmm. dat ik het niet verkeerd zeg. Uh, die komen optreden. Eén op piano, okay. ander uh, zang. En, uh, nou ja... Heb uh, je het dan over de weekends of wat? Uh, ja, ja, dat de kapelconcerten mm -hmm. zijn uh, op zondag mm -hmm. uh, ochtends Beginnen om 12 mm -hmm. uur. Uh, die zijn heel druk bezocht altijd. Die kaartverkoop die... Uh, nou ja, ik denk dat het al bijna weer uitverkocht is. Er zijn nog wel een paar kaarten, maar dat gaat altijd snel. Ja, ja. Ja, okay. en, uh, en dan zijn er toch een heleboel mensen ook die al eerder komen. Dus ik dacht, ja... Waarom komen die dan niet ontbijten? Ja. Ja. Nou ja, zo hebben we ook uh, voorafgaand aan de voorstelling van de Brabo-neger bijvoorbeeld. Of uh, Gerard Allerliefste. Uh, hebben we van tevoren hier in de foyer uh, gewoon een, een soort een, uh, hoe noem je dat? eenpansgerecht. Uh, Wat geserveerd wordt. Niet te duur, niet te ingewikkeld. Uh, gewoon lekker een mandje met bestek op tafel. En uh, het, het mag hier ook wat losser. Mm -hmm. Dus ik wil niet, zoals de eetkamer het doet, drie gangen theatermenu. Dat doen ze super. Mm -hmm. Daar hoef ik niet mm -hmm. tussen te mm -hmm. komen. Uh, Dat heb je op... allemaal geïnformeerd al. Dat ja. heb ik ook allemaal ja. geproefd natuurlijk ja, ik, ja, zelf. Ja, ja, ja, ja. <laughs> maar daar, daar wil ik ook helemaal niet tussen komen. Maar gewoon bij ons krijg je gewoon hupsakee, een pot op tafel en, uh, ja. en mag je zelf uh, scheppen. Of moet je gewoon zelf even naar een buffet lopen of naar de bar. Staan en deze uh, dingen ook al allemaal in het programmaboekje of op nee, de site? Op want de site. Ik heb nee. zelf bedacht. En, en het programma, programma was al klaar. En dat is van Paul Cornelissen nog, de hele, ja. Van het hele seizoen. Ja. Oké, okay, ja. leuk om te ja, weten. Het is eind april ge ja. uh, gepresenteerd. En ja. ik ben 1 mei begonnen. Ja, precies. <laughs> dus dit gaan we er allemaal extra bij doen. Dus dat gaan we gewoon in. Uh, in uh, op de site. Op de site, ja. uh, op Facebook, uh, Instagram, ja. uh, Goorles Belang. Nou ja, ja en de log. Ja, ja, ja. Gaan we dat gewoon allemaal ja. promoten? En ik, we moeten ook rustig van start. dus... Ja. Moet ik zag net trouwens dat de, dat de site er ook al wat, wat opgeschoond uit begint te zien. Of verbeeld ik me dat? Ja, ja, maar dat kan nog beter. <laughs> maar goed, ja, dat is ja, mijn ja. commerciële ja. achtergrond. Daarbij denk ik wel meteen, oh, dat zou ik eigenlijk ja. wat anders willen. Maar, uh, maar dat kost gewoon uh, wat meer tijd. Ja, mooi, geld. mooi. Moeten we ja. eerst verdienen, dan uitgeven. Ja. Ja. Nou... Ja. Um, Ten eerste, we zitten op 43 minuten... en ik heb in dat programma maar 45 minuten. Even kijken of ik nog iets ben. Nee. Oh, oké. Okay. Ja, ik dacht nog... Uh, nieuwe Stap in de Loopbaan. Nou, dat is het dus wel, hè? nieuwe Stap in ja. de Loopbaan. Uh, u heeft de andere sollicitanten achter u gelaten. Waarom viel de keuze op u? Ja, verfrissend. Wat ik ze ook zei. Wat u ja, altijd opgooide. En, ja, precies. Ja, en een commerciële insteek. En uh, wat ik al zei, Paul heeft het cultureel uh, en artistiek gezien uh, perfect achtergelaten. Mm -hmm. Dus uh, daarover geen zorgen. En uh, hij begeleidt het op afstand. En dan uh, ja, ben ik nu voor de commerciële ja. Ja. saus. Uh, maar wel met mate. Dus uh, we gaan niet uh, hier iets uh, compleet commercieels van maken. Wat ik al zei. Ja. ...sociaal en cultureel moet, uh, moet voorop blijven staan. Misschien tot slot dit, dit dan nog. van U heeft een bepaald budget. U bent ook nog wel bezig met eventuele sponsors. Hè? Maar er zijn er al een stel, maar dat, dat kan nog alle kanten op. Uh, we hebben dus die impresariaten. Uh, u heeft een gebouw met allerlei huisgenoten. Uh, fanatieke goerlenaren. Uh, wat... Want u wil rondkomen natuurlijk. Hè? Dat wordt ja. ook bij de opdracht. Hè? Ja. De, kan uh, het Jan van Bezouw blijven bestaan? En hoe dan? Welke keuzes moeten gemaakt worden? Uh, wat is nou het precieze uitgangspunt bij de programmering? Dus behalve de huisgenoten. Uh, hè? Zodat u toch denkt, ja, ik moet rondkomen. Maar ik wil toch ook te gek nou, theater hebben? Ja, nou dat is precies uh, uh, wat ik net ook bedoelde. Uh, we moeten niet alleen maar over uh, financiën en commercie praten. Uh, want het is natuurlijk makkelijk om te zeggen, oh, ik uh, neem allemaal artiesten die iedereen kent van uh, uh, van Pau, van Humberto uh, Tan, die iedere week op tv zijn. Dat is heel makkelijk. En dan zullen die zalen misschien best wel uh, altijd vol zitten. Maar um, ik vind uh, zeker in een wat kleinere gemeente, in een kleiner theater, moet juist de ruimte zijn voor nieuw talent. Um, een, een, een, ik roep maar iemand, een Philip Goebbels... die nu uh, met een eigen show in het theater staat. Die was natuurlijk drie jaar geleden... zat hij nog in geen enkel panel op televisie. Ik kende niemand hem. Maar had hij ook plekken nodig om zijn kunsten te laten zien... en om, om te kunnen doorbreken. En dat moeten wij wel blijven. Dus uh, ook voorstellingen waar 100 of 200 mensen in de zaal zitten... die moeten uh, toch uh, ergens uh, een plek hebben... En dat vind ik toch hier ook wel heel belangrijk. En jong talent is ook echt... Er komen soms hier ja, echt kinderen voorbij van nou, 14, 15, 16. Waarvan je denkt, nou, dit is ongelooflijk wat jij al kan. Ja, ja, ja. En, uh, Ken je Sanne Rambachs die niet uh, ja, was? Ja, en ze is hier begonnen. Ja. Ja. Oh, Oké. Okay. Ja. ja, ja. En week later ja. won zij uh, de, de Jazz Talent Awards, precies. meen ik. En ja. ze staat nu uh, en in paradox maar overal ook ja. in buitenlanden zo. Dus ja, ja je moet ergens ja. beginnen. Ja, precies. Ja, ja. En dat moet bij ons ook mogelijk ja. zijn. Ja. ja. Dus Goorle heeft ja. het. Ja. Heeft hem, waarom ja, we niet? Houden we het? Oké. Nou, bedankt voor dit gesprek. Beste luisteraars, dit was Sanne Weustink. Dankjewel. <laughs> Dankjewel. Bang the corn, mama Cultuur en samenleving. Iedere zaterdagavond van 9 tot 10.